7 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Ammoniumnitraat heeft de explosie in de Libanese hoofdstad Beirut veroorzaakt. Dat zegt de Libanese president Aoun. Het gaat om een lading die in 2014 in beslag is genomen en in de haven lag opgeslagen. Door de explosie vielen minstens 70 doden. 3000 mensen raakten gewond. Onder de gewonden zijn ook 5 Nederlanders. Een van hen is zwaar gewond. Bij voetbalclub Ajax zijn 13 spelers en stafleden besmet geweest met het coronavirus, schrijft De Telegraaf. Het testen die half juni zijn uitgevoerd bij voetballers en stafleden werden bij 13 personen antistoffen tegen corona aangetroffen. Het is onduidelijk waar en hoe ze besmet zijn geraakt. Niemand had klachten. Er wordt nu bij Ajax wekelijks getest op corona. Op dit moment is niemand besmet. Vanaf vandaag is het verplicht om een mondkapje te dragen in sommige delen van Amsterdam en Rotterdam. Het gaat om een aantal drukke plekken en dat geldt voor mensen van 13 jaar en ouder. Wanneer ze geen mondkapje dragen kan er een boete volgen. Nederlanders drinken minder melk en karnemelk. Ook de vla- en toetjesconsumptie loopt terug, concludeert marktonderzoeker IRI. De aantal verkochte liters van deze zuivel zakte de afgelopen drie jaar met 6 tot 25 procent. Wel eten we meer yoghurt en kwark. Ook stijgt de omzet van houdbare melk die veel mensen thuis gebruiken voor het, het zetten van bijvoorbeeld cappuccino. Oorzaak van de daling is de enorme keuze die consumenten hebben en de ontwikkeling van plantaardige producten. Orkaan Isaias heeft zeker zes levens geëist in de Verenigde Staten. Twee mensen kwamen om het leven... nadat een woonwagenkamp in North carolina volledig werd verwoest. Ook vielen er slachtoffers nadat bomen op auto's waren gevallen... en een auto door de stroom werd meegesleurd. Het weer, het wordt een zonnige dag, de temperatuur gaat flink oplopen. In het noordwesten tot 23 graden, in het zuidoosten tot 29. Morgen stijgt de temperatuur op veel plaatsen tot boven de 30 graden. Ook dan volop zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de A9 ook maar richting Amstelveen afgesloten. Tussen Hoefdorp en Alsmeer door een ongeluk vanochtend vroeg. Daar waren twee vrachtwagens tegen elkaar aangereden. De ravage is nogal groot. Het opruimen duurt zeker tot 8 uur. Verkeer richting Utrecht volgt de route via Amsterdam over de A4, de A10 en de A2. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Ken je een van de signalen? Bel direct 112. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Opstand. zomer in Zandvoort. Goede zomer ja. op CFM. Bunt 106.9 Dit is ZFM